Zo, dan ben ik weer. Yvonne Hagen naar Ratelband. Ik hoop dat jullie een goede week hebben gehad. En dan ga ik weer beginnen. Ik ben die ik ben. En vandaar, vandaar wil ik dat wat ik ben. Met anderen delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben. Want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. En je bent een ziel en je hebt een lichaam, lichaam. En van daaruit kunnen we het over alle onderwerpen hebben. En graag wil ik je altijd helpen je te herinneren aan het licht in jezelf. En dan had ik gedacht voor deze lezing um, eens een verhaal te vertellen. Een verhaal te vertellen over wat, mij, wat ons, wat mij is overkomen. En hoe wonderlijk de dingen in de ogen van anderen zouden kunnen zijn, maar in mijn ogen toch volslagen normaal. En ik sta er niet eens van te kijken. Ik heb het dan over materialiseren. In een volgende lezing zal ik het hebben over materialiseren en wat ik zelf daar. hoe ik zelf daarover denk en. wat ik daarover geschreven heb, wellicht. Maar nu? Toch ook misschien wel eens leuk. hoe het in zijn werk gaat. En hoe het toch allemaal kan. Iets wat dus helemaal niet kan, wat alles tegen zich heeft en waarvan iedereen zou zeggen. Dat kan niet, maar door gewoon te zijn wie je bent, dat zou ik toch het de allereerste willen zeggen, en je niet angstig te laten maken, ook dat moet eigenlijk allereerst gezegd worden. En nog een paar van deze dingen en dan, dan gebeurt gewoon wat er gebeuren moet. En ik heb een vriendin die altijd tegen mij zegt, nou ik ken niemand die daar zo'n rotsvast vertrouwen in heeft. Ja, ik weet het niet, het kan. Ik eh, denk ook wel eens met een loterij, nou geef mij maar een miljoen hoor. Maar dan denk ik, nou wat een onzin, het kan ook wel vijftig zijn. <lacht> Waarom zou ik me daarin beperken? Maar ja, misschien werkt het ook zo, ik zou het niet weten. Maar het gaat niet over geld hoor, lieve mensen. <lacht> het gaat over iets heel anders. En dan wil ik toch uh, voorlezen. Ik heb ook gemerkt dat ik niet zo vaak eh uh, moet zeggen. Dat, uh, <laughs> ik zit dan wel eens naar mijn eigen lezing terug te luisteren. En denk ik, nou, dat moest ik toch maar eens niet doen. Dus uh, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. En mijn excuses voor vorige week. Ik uh, zat aan mijn bril. En uh, ik had uh, een papiertje in mijn handen om eventjes wat uh, mijn ogen te deppen. En ik wist niet dat dat zo'n kabaal kon zijn aan die uh, hoofdzet die ik op mijn hoofd heb... met het microfoontje eraan vast. En ik heb me al voorgenomen... een klein tafeltelefo uh, microfoontje aan te schaffen. Dan heb je van al deze dingen helemaal geen last. Want als ik er eventjes zo aankom... dan is het een oorverdovend kabaal... Uh, met het opnemen. <lacht> ja, dat weet ik allemaal niet van tevoren. Dus uh, ja, zo gaat dat gewoon... Maar ik zal voorlezen, ik zal vertellen over, nou, ja, ik lees het dan een stukje voor en ik ga natuurlijk ook tussendoor vertellen hoe ik dan, eh, hoe ik dan in welke gemoedstoestand en hoe het, gebeurde, hoe het gebeurde enzovoort, enzovoort, enzovoort, waar het om gaat. En ja, dit hoor je dus ook tussendoor waarschijnlijk, dat, eh, dat, is dat er een mailtje eh, binnenkomt, maar ja, daar kan ik helemaal niets aan doen. Ik heb de telefoons al helemaal uitgezet en ja, dit gebeurt dan toch eventjes en ik weet ook niet hoe ik dat moet uitzetten, maar goed. Um, ja, en uh, dan gebeurt er op een gegeven moment dat ik met mijn man in uh, Afrika ben en uh, daar moet ik toch eventjes een, een iets aan toevoegen. Uh, mijn vader die, uh, was in zijn tijd een, uh, uh, iemand die uh, een Afrika-kenner was. Hij wist ongelooflijk veel van het land af en hij had ook zijn eigen ideeën over de ruïnes uh, die op verschillende plaatsen in Afrika zijn... En hij had dus zijn ideeën over waar ze mee in verband stonden en waar dat heen ging en hoe de, hoe de mensen daarover dachten. Alleen in die tijd, hij is in 81 overleden, dus in de tijd dat hij daarover sprak met anderen en wat ik dan hoorde, of zijn lezingen die, die ik dan voor hem uittikte, zijn bouwstukken noemde hij dat. Als ik dat dan uittikte, dan, ja, dan mocht ik daar toch niet over praten, maar ja dat nam ik toch allemaal mee en... Uh, ja, hij, hij had daar dus gedachten over dat dat allemaal te maken had met het oude Egypte. Dat daar een heleboel overeenkomsten waren met uh, oude ruïnes die er, in, die er in Afrika waren. En uh, zo, zo kwam het dat ik wel eens dacht van, daar zou ik wel eens willen, willen heen gaan. En ik wist ook dat dat gewoon zou gebeuren, want ik had dat voor me uh, neergezet in een ja, in een materialisatie, zeg maar, in een gedachtevorm en niet bewust, zo van, nou, dat gaan we dan eens even nu doen, want daar wil ik heen, want daar gaat al je kracht in het willen zitten. Het was gewoon iets wat ik voor me zag en waarvan ik dacht, nou, daar kom ik eens. En het is natuurlijk wel zo dat je er eens komt. En als je niet een... een, een, een een datum of een periode eraan verbindt, dan kan het ook in een ander leven zomaar gebeuren. Maar ik heb geluk gehad, Het gebeurde dus in dit leven en uh, alweer een tijdje geleden, het was uh, vlak nadat ik dus mijn eigen transformatie gehad, gehad had. En uh, ja, ik, ik sprak laatst met iemand die uh, ook iets doet op uh, Indigo Radio en uh, die zei dan is dat een, een bijna doodervaring ervaring geweest. En dat vond ik eigenlijk wel een goed woord. Dus dat zou ik dus ook kunnen gebruiken, een bijna doodervaring ervaring inderdaad. Dus na die periode over, gebeurde dit dus. Dat ik dacht... Ja, dat zou toch geweldig zijn als ik dat eens een keer mocht meemaken. Maar als het niet is, dan is het ook goed. En als het wel is, dan, dan komt het vanzelf naar me toe. En altijd in die rotsvaste uh, vertrouwen en die rotsvaste overtuiging heb ik mijn leven geleefd. En doe ik dat nog steeds. Want ik weet dat gedachten krachten zijn. En we waren dus uitgenodigd door een door een groot bedrijf dat zijn productie in in dat land onderbracht. En waarom ook niet, lieve mensen? Er zijn heel veel mensen die daar tegen zijn. En ja, je kunt het wel allemaal bij het oude willen laten. Maar dat willen de oorspronkelijke bewoners van zo'n land niet hoor. Die willen ook mee in de vaart en volkeren. Die willen ook een ijskast, die willen ook een brommen, die willen ook een televisie, die willen een computer. Die willen een mooi huis om in te wonen. En je kunt ze niet zeggen, nee, jullie wonen in zo'n mooi land. Laat nou alles bij het oude zoals het moet. Dat kan niet. Ook deze mensen mogen... Doen wat ze willen. Ze mogen ook industrieën naar zich toe halen in de veronderstelling om hun, eh, om hun medemensen van werk te voorzien. Op, om, om te leven zoals ze denken dat het goed is in het westen en zoals ze leven willen zoals ze dat nu ook willen. Daar is niets op tegen. Wie zijn wij trouwens om te bepalen dat ze moeten blijven wonen in het oude zoals ze altijd gewoond hebben. Dat kan toch niet. Ook deze volkeren mogen en moeten in staat zijn om ook hun eigen fouten te. van hun eigen fouten te leren, mochten het fouten zijn. Maar in ieder geval, ik dwaal af. En we waren dus uitgenodigd door een uh, groot bedrijf dat zijn uh, productie in dat land had. En. er was. Uh, voor mijn man, ja, en ik hobbelde ik, ik daar zo'n beetje bij, ik werk dan ook mee, maar ik zit daar zelden bij, maar um, was er een, um, een kleine party georganiseerd uh, waar we dan s'avonds um, bij elkaar zouden komen. En dus voor deze wens natuurlijk ook een ongelooflijke... ...plezier om mensen uit het westen dan weer te mogen ontmoeten... ...en ze grijpen iedere gelegenheid aan om een kleine party te organiseren... ...dan weer de ere van dit en de ere van dat... ...dus zoveel gewicht moet je daar niet aan hechten... ...maar het was gewoon ontzettend leuk... ...en daar zouden wij s'avonds avonds bij zijn... En we hadden voldoende tijd en ze zeiden, weet je wat, neem de, zaak, de, de auto van de zaak en uh, wij wilden graag zelf rijden niet met iemand anders. En, Nou, ze zeiden, dat haal je makkelijk. Denk erom dat je wel op de terugweg, voordat je gaat, uh, even je tank vol, volgooit. Hij is nu helemaal vol, maar op de terugweg moet je het ook doen. Nou, dat is goed, dat zouden we dus doen. Nou, en daar gaat het natuurlijk helemaal om. Want het verhaal heet het pompstation. En dan ga ik verder. We kwamen dus, we waren dus inmiddels aangekomen bij deze prachtige ruïnes van het land en waar mijn vader dus inderdaad heel veel over geschreven had en waar hij ook wel over verteld had. En waar ik zelf inmiddels ook mijn eigen gedachten over had laten gaan en ik was dus ontzettend blij en gelukkig dat ik daar rond mocht lopen. En ik dacht, ik ga gewoon helemaal in mijn gevoel zitten. En ja, ik merkte daar, dus toen ik op die, op die, uh, op die, in, bij die ruïnes liep en in de verschillende dingen uh, liep, waar het was en in welke tijd het was, en oeh, ik zat daar werkelijk helemaal in, maar... Ik kan me wel verbinden met, maar, en ik kan me ook helemaal opgaan in, maar ik laat me niet meeslepen door de emotionele gebeurtenissen. Die kwamen wel op een andere nacht, want toen zag ik voor mij uh, waar ik geweest was, en, en in welke omstandigheden dat geweest was, en hoe ik eruit had gezien. En ik was dus een, een hele grote, mooie, zwarte vrouw. En ik deed dus mee aan, de, ja, aan een... Ceremonie mag ik het zeggen, en ik weet het nog als de dag van gisteren, en ik weet ook precies waar dat plaatsvond. Het was in een ronde ruimte, en ook dus op die grote ruimte van die, eh, van die ruïnes van die tempels. Dus we liepen daar, en maar mijn man zat dan een paar keer op zo'n horloge te kijken, en die zei: Kom, we moeten gaan, we moeten dat hele stuk nog terug, het was enige honderden kilometers. Oh, ik zeg nog even, nog even, nog even. En ik kon eigenlijk geen afscheid nemen van, van deze ruimtes. Eigenlijk wist ik wel dat ik er nooit meer terug zou komen. En dat kan ook nooit meer. Gezien de politieke situatie waar het land in verkeert. En ik wilde daar graag nog heel eventjes blijven. En ik vergat ook alle tijd. En mijn man zat zich hoe langer hoe meer op te winden over mijn totale... Uh, ja, lack of time zeg maar. Hoe, hoe zeggen we dit? Uh, mijn totale weinige inzicht om niet uh, op de tijd te letten. En hij riep een paar keer, kom nou mee. En, en hij werd alles massagereiniger. Maar op een gegeven moment dacht ik, je stond zo laat. Ja, inderdaad, we moeten terug. Oh, wat erg. Nou, we liepen dus terug naar de auto. En mijn, mijn echtgenoot, zeer geagiteerd. Hij was helemaal, oeh. Hij was zo boos op me en hij, hij was eigenlijk geïrriteerd dat hij daar rond had gelopen, deze enorme hoop stenen. Jeetje, we moesten terug! Hij ja, had natuurlijk al veel eerder terug willen gaan. En ik weet ook wel dat hij zich niet geheel prettig voelde op die geheim en op die heilige plaatsen van wel eer. Ik had wel nog langer willen blijven. Maar hij had gelijk, we moesten terug. We hadden minstens nog drie een drieënhalf uur te rijden over hobbelige wegen en, en eigenlijk kon je dat geen wegen noemen, want links en rechts was de rimboe en dat was een soort ja, pad een beetje, beetje oranjeachtige klei, een beetje geelachtige klei met, met kiezelsteentjes eroverheen en we dienden dus inderdaad op tijd in de plek waar we hadden afgesproken aanwezig te zijn. Wij dienden daarbij te zijn. We reden weg. En ik zag wel acht pompstations. Ik zag er wel tien. En ik zei tegen mijn man. Eh, we moeten denken hoor. Er is misschien onderweg geen benzine meer te krijgen. En, en eh, we, we moeten denken. En ik wilde net een pompstation inrijden. We hadden immers nog maar voor een kleine 50 kilometer benzine. Want dat konden we zien, in die tijd had je toen al een, een klein computertje op, op die bepaalde auto. Maar mijn echtgenoot, nu inmiddels met een behoorlijk humeur, wilde per se niet stoppen. We rijden door, we hebben haast en onderweg is vast wel een pompstation. Ik liet me imponeren en ik liet me manipuleren en ik wilde echter toch benzine halen. Maar ik deed het niet en het ging zoals het ging... En onder hevige kissebis reden we verder. Hebben jullie natuurlijk nooit, hè? Maar goed, ik dus wel. We hadden het dus eventjes, ja, inderdaad. En het begon te regenen en te onweren. En de ruitenwisser kon het niet meer aan. En het werd op deze smalle Afrikaanse weg drukker en drukker. En het werd donkerder en donkerder. En er waren geen lantaarns op de weg en een plaats om te stoppen langs de weg was er ook niet. En de pompstation was niet meer te vinden. En zelfs het stop was een zeer gevaarlijke aangelegenheid. Stil nu reden we verder. Ik dacht wat nu. Ik zat me te irriteren aan mijn echtgenoot, en ik dacht. Hij had toch wel kunnen stoppen in het begin voor, voor wat benzine. Ja, dacht ik verder. Maar wat had ik kunnen doen? Hij schreeuwde zo tegen me. Kon ik er wat aan doen? Oh, het is niet te geloven, hè, dat ik nu toch na zo'n transformatie nog zulke gedachten had... Ik voelde me daar niet schuldig onder, hoor. Ik dacht, jeetje, ik ben toch midden in een val getrapt. Een val die niemand anders heeft gezet, alleen ikzelf. Ik heb me laten leiden door, door, even door de irritatie van een ander. Niet hij is daar schuldig aan, maar ikzelf had het heft in handen moeten nemen en gewoon moeten doen wat ik wilde doen, benzine tanken. Het was juist die gedachte... Die me vrijmaakte. En tijdens het rijden vergaf ik mij voor mijn eigen nalatigheid. Vergaf ik mij mijn echtgenoot voor zijn boosheid. Die boosheid had immers niets met mij te maken gehad. We keken weer op de benzinemeter. En zag, zagen op de boordcomputer, zag op de computer dat, dat er nu nog voor 12 kilometer benzine in zat. En we moesten op zo'n 200 Nou, misschien wel 300 Geen huizen onderweg. Niets anders dan oerwoud. En ik besloot achter een vrachtwagen te rijden. En om zo te proberen in zijn slipstream benzine uit te sparen. En terwijl ik daar zo aan het stuur zat, gingen mijn gedachten verder. En ik dacht, je hoeft je toch geen zorgen te maken, zo ging het in mijn hoofd. Je kunt toch altijd op God vertrouwen, op het licht. Ja, dacht ik, maar hier heb je een situatie, waarin je nu juist benzine nodig had. Maar dat vertrouwen bleek een veel sterkere gedachte te zijn. En ik wist ineens absoluut zeker dat ik op God kon vertrouwen. En dat juist gaf me een warm liefdegevoel van binnen. Ik kon zelf niet voor een oplossing zorgen. Maar ik was wel in staat om het volledig aan God over te, over te laten. En die gedachte maakte mij licht in mijn hoofd. Het was zelfs zo dat iedere gedachte hoe gevaarlijk het was of wat er ook zou kunnen gaan gebeuren opgelost werd door mijn liefdegevoel. vertelde mijn echtgenoot hierover en vroeg hem hoe, hoe hij over deze situatie dacht we reden nog wel en we hadden nog maar een heel klein beetje benzine en hij zei met rustige stem dat hij spijt had geen benzine genomen te hebben en maakte ze excuses aan mij en ook voor het feit dat hij mij in deze akelige, akelige situatie had gebracht. En ik hoorde mijzelf zeggen dat hij zijn excuses aan zichzelf zou kunnen maken, als hij dat wilde. En dat het voor mij niet nodig was. Het werd even stil in de auto. Alleen de ruitenwissers waren te horen, het geluid van de motor en het zware rommelige verkeer. Ja, zei hij na een tijdje stil, ik heb mezelf vergeven. En vrijwel gelijk hield de regen op. Het was eigenlijk donker, maar de zon brak door. Het leek alsof het de zon was en aan de andere kant van de weg was eventjes geen verkeer. En we konden zo over, een, over de greppel die er was, maar er was ineens een verbreding waar ik zo overheen kon rijden. Zo een pompstation kon ik inrijden. Ik zie het nog voor me. Het was een heel oud pompstation. Uit de jaren dertig. En we vermoeden... Toen we dat tegen elkaar... Toen we zeiden... oh kijk! Daar staat er een. En we vermoeden... En we zeiden tegen elkaar... O oh, dat zal wel meer hier in Afrika staan... Van deze oude pompstations. En het licht was... Niet geel. Het was niet wit... Het was een heel wonderlijk licht wat je wel eens op een zomerdag hebt, aan, eind, aan het einde van een dag. Dan is het licht een beetje, ja, geelgroenig. Het is een heel mooi licht is dat. Ik wil niet zeggen dat ik de auto niet uit durfde, maar ik had zo'n gevoel dat ik stil moest blijven zitten. Een gevoel dat je wel eens hebt, dat als je denkt ik doe iets anders, dan verbreekt de betovering. Dus ik bleef zitten en ik keek rond en ik zag mensen staan. En ik zag mijn man naar iemand toe lopen en die deed benzine in onze auto. En ik zag hem betalen en ik zag me nog even praten met wat mensen. Die rond het tankstation stonden. En we reden weg. En de hele terugweg hebben we geen woord tegen elkaar gezegd. Helemaal niets. En we reden door en door en door en door en we kwamen aan waar we moesten zijn en we zetten de auto neer en de party was al aan de gang. En ja, en daar was het eigenlijk net zoals het overal op de wereld. De vrouwen stonden hier en de mannen stonden daar. We werden aan iedereen voorgesteld en ik stond met een groepje vrouwen te praten en ik maakte me excuses dat we een klein beetje later waren dan de bedoeling was, maar dat we onderweg nog tankt hadden. Toen zeiden ze, waar komen jullie vandaan? En wij vertelden waar we geweest waren. En ze vertelden dat ze regelmatig die trip maken. Als er familieleden zijn, dan rijden ze daarheen. En dat ze absoluut zeker weten dat, die op, dat er op die terugweg, op die weg, op die hele weg, absoluut geen enkel, om station te vinden is. Nergens. Helemaal nergens. Alleen, heel vroeger, wisten ze, hadden ze gehoord, was er wel eens één een geweest. En ze keken mij aan, een beetje bevreemd, en ik zei, ja, maar we hebben daar echt getankt. Ik weet het gewoon zeker, want anders hadden we hier niet kunnen komen. En ze keken me aan, en en een paar deden hem twee, drie stappen terug en schudden even met hun hoofd en keken me wonderlijk aan. En eentje zei, maar dat kan niet, dat is daar niet, zei ze nog tegen mij. Ik heb het daarbij gelaten, ik heb niet gezegd, jawel hoor, of ik heb toch gelijk of wat dan ook, want... Ik begreep toen, ook door dat wonderlijke licht, wat er gebeurd was. Mijn man en ik hebben daar dagen niet over gesproken. En ik geloof dat we twee of drie weken al lang thuis waren. Op de een of andere manier konden we hier niet over praten. En toen stonden we met z'n tweeën in de keuken iets klaar te maken. Nou, dat is voor mij ook een wonder, want ik sta niet zoveel iets klaar te maken in de keuken. Mijn man houdt ontzettend veel van koken, dus die was aan het koken en... Hij zei tegen mij, dat was ook wonderlijk hè, en dat was het enige wat we erover gezegd hebben, verder niet. En allebei wisten we dat het toch iets was, dat uit een andere dimensie tevoorschijn kwam om ons te helpen. Dit is in mijn ogen heel normaal. Het is niet zo dat wij bevoorrecht zijn, of wat dan ook. Het is niet zo dat het ons toegevallen is omdat we dit of dat of dat zijn. Nee, helemaal niet. Dit is normaal. Deze dingen zijn voor alle mensen weggelegd. Ja, en dan had ik beloofd dat ik... Nog een verhaal zou vertellen. wat ik ooit eens een keer geschreven heb. en dat. ja, dat wil ik toch ook heel graag doen. Ik heb dat wel eens een keer aangekondigd. op een van mijn eerste lezingen voor Indigo Radio. en dat gaat over mijn ank. Jullie weten wellicht wel wat een ank is. Een ank is een. ja, het is eigenlijk het. De men, het menselijke lichaam, zal ik maar zeggen. Een ank met twee benen. Het is een soort kruis, maar bovenin is een lus. En een ank heeft, heeft grote sterkte en ja... Je ik kan daar een heleboel over vertellen, maar ik wil het er eigenlijk bij laten wat, wat een ank allemaal is. Het is in ieder geval een, een, een, een device, een apparaat waar je, nou, je kunt het met een telefoon vergelijken, waar je mee kunt uitzenden als je de als je de de de lus in je handen hebt en wat je kunt ontvangen als je de benen in je handen hebt. Je hebt het ongetwijfeld wel eens allemaal gezien op afbeeldingen over het, vanuit het oude Egypte. In een, bang, in een in een ank met twee benen zit ongelooflijke kracht. En wees, weet waar je aan begint. Als je een ank koopt, als je je er één aanschaft, als je hem omhangt. Je karma gaat wel wat sneller dan. En dan ga ik nu mijn verhaal over de ank vertellen. ank waarvan ik dacht, dat waarvan ik van mezelf vond, ook dus na deze eh, transformatie waar ik het er straks al over had, dat het toen van mijzelf mocht, dat ik dan een kleine ank mocht aanschaffen van mezelf. Ik was altijd redelijk streng voor mezelf geweest en ja, misschien had ik mezelf ook wel altijd beperkt in mijn leven. Want ik dacht altijd, ja, dat moet je pas doen als je eraan toe bent enzovoort enzovoort. En dat heeft me ook vrijgemaakt, voor, het eh, voor heeft me ook gered voor invloeden, eh, van negatieve invloeden en van misschien ook wel invloeden die van, van sectes enzovoort uitgaan. Ik ben altijd behoorlijk bij mezelf geweest en misschien heeft dat ook wel met, met die strengheid voor mezelf te maken, maar in ieder geval na die transformatie, in ieder geval vond ik dat ik dat wel mocht aanschaffen. Hoe anderen daarmee omgingen, dat mochten ze van mij allemaal zelf weten, worden. daar heb ik geen enkel oordeel over. Maar ik vond dat het op een gegeven moment, het moment was aangebroken eh, om een kleine ank aan te schaffen. Een kleine ank die ik dus aan een kettinkje heb hangen om mijn nek, om mijn hals. De ketting had ik al, die was niet te lang, want... Het, eh, diende het, hals, het dient onder het eh, halschakra te hangen. Niet te laag, want dan zou hij op mijn hartchakra zitten. En dat zou dan te veel spanning veroorzaken. Dus een kleine, goede, stevige ketting. Die had ik. Nu de ank nog. Het geld daarvoor had ik dus inmiddels. En ik ging naar de speciale winkel, waar de speciale ank... Met juist de speciale afmetingen. en de twee benen, dus de tweebenige ank, te koop was. Maar daar had ik niet op gerekend. Hij was er niet meer. De winkelier had ze niet. En ze zouden voorlopig ook wel niet meer gemaakt worden. Want de man die de anken maakte. was al een hele tijd niet meer langs geweest. En het zou nog wel eens een tijd duren ook, dus helaas, nee, sorry, ze zijn er niet. Jammer voor je, maar ja, hè, zo zijn de dingen nou eenmaal. Dat dacht ik al. Ik was er blijkbaar nog niet aan toe. Dat was natuurlijk de verborgen boodschap, dacht ik bij mijzelf. Maar ik dacht, toch had ik zo vreselijk hard gewerkt aan mijzelf. Was door zeer diepe dalen gegaan, was omhoog gestrompeld, had alles wat er te leren was in het leven, toegepast in het dagelijkse leven. Was ik niet ontzettend hard voor mezelf geweest? Had ik niet alle geniepigheden en illusies onder de loep genomen? Mezelf laten leven, mezelf laten leven, in plaats van, zoals vroeger, van dag tot dag zitten te overleven. Dus ja, ik besloot me erbij neer te leggen. Dan was het maar zo. Ik had mijn best gedaan en meer dan dat. En nu kon ik daar verder niets meer mee en niets meer aan doen of niets aan toevoegen. Maar, dacht ik bij mezelf, ik nam me voor om nog meer op mezelf te letten, alerter te zijn en mezelf aan te pakken en niets te verwachten. En zo gebeurde het dat ik een uur later toch maar weer eens besloot om nog eens een keer te vragen of er misschien misschien in die tussentijd de man was langsgekomen met zijn anken. En je wilt het niet geloven. Er was één ank bezorgd de maker van de anken had tijd gehad voor één ank en hij had besloten om deze tegelijk en onmiddellijk naar de winkel te brengen toeval het viel mij toe ik geloof niet in toeval het toeval valt je toe het valt je toe altijd in liefde ook deze keer. Zeer tevreden en zeer gelukkig ging ik terug naar huis en ik koesterde mijn ank En de volgende dagen waren dagen zoals ze waren, gewoon, bijzonder, druk en minder druk. Dagen waarin ik dingen tegenkwam in mijn leven, maar waar ik dan heel gemakkelijk mee om kon gaan en het zo van me af kon laten glijden. Ik wist immers de weg. En iedere keer hield ik even mijn ank vast. Ik was zo intens gelukkig dat ik een ank had. Het was iets voor mijzelf uit een heel, heel ver verleden, ooit. Het was alsof ik iets terugkreeg uit een heel ver verleden. Een, een geluk maakte zich van mijn meester dat ik zelden gekend heb. En op een herfstige dag deed ik wat boodschappen in de buurt van mijn kantoor, dat toen nog niet bij mij thuis was, maar ik deed wat boodschappen en ik dacht, ik ga lekker lopen. Heerlijk en er lagen overal prachtig mooie, mooi gekleurde herfstbladeren op de grond. Het waaide wat en ik besloot lekker stevig door, door te stappen. Ik voelde wel iets aan mijn benen, als er voor een klein tikje tegenaan ging, maar ik schonk er niet veel aandacht aan En ik kwam terug Op mijn kantoor Met boodschappen En gewoont getrouw Nadat ik mijn jas had uitgedaan Voelde ik weer aan de ank Om mijn hals En ik voelde en nog eens en nog eens En ik doorzocht mijn kleren En ik zocht op de grond En ik zag hem nergens Mijn ketting en de ank Waren beide weg ik was intens verdrietig en ik zocht overal waar ik gelopen had, door die herfstbladeren. En ik kon me herinneren dat ik iets aan mijn been gevoeld had. En daar heb ik overal lopen zoeken. Ik heb de hele grond aan een minutieus onderzoek onderworpen Het was natuurlijk die ank geweest. En ik zocht en zocht en zocht. En nergens, nergens kon ik mijn ank vinden. Hij was weg. Nergens was de ank en de ketting. En nogmaals liep ik overal te zoeken. En op een gegeven moment dacht ik: ik moest me naar het politiebureau gaan om te registr laten registreren. Het verlies van mijn ank, en ik moest daar heel goed uitleggen wat een ank was en hoe die eruit zag. Dus ik maakte er een tekening van. En ik dacht: had ik die ank misschien die ochtend niet goed omgedaan? Wat, wat is er aan de hand? Wat, wat, hoe komt dit? was ik hem misschien al eerder kwijt geweest. Dat ik niet, dat ik dacht dat het op straat gebeurde, maar dat het misschien al eerder was. En ik heb werkelijk alles ondersteboven gezocht wat je maar kunt bedenken om die ank terug te vinden. Maar hij was weg. En hij bleef weg. En toen, begon, toen begon ik dus na te denken bij mijzelf. De oorzaak bij mijzelf te zoeken. En begon ik na te denken over, was ik er dan toch niet klaar voor geweest? Was ik dan nog niet zo ver als ik gedacht had te zijn? Maar ik wist van binnen dat dat niet zo was, en onmogelijk dacht ik bij mezelf, absoluut niet. Het was gewoon mijn ank. En weer besloot ik dat ik gewoon moest accepteren totdat ik erbij neerviel. Weer accepteren in mijn leven. En accepteren, ook in dit geval, dat de ank weg was. En weg bleef. en was weg. En dat was het dan. Accepteren, accepteren en nog eens accepteren. Nou, verdorie zeg, het viel toch Rempel, niet mee, hoor. Hoeveel had ik niet in mijn leven al zitten accepteren? Maar goed, ik kon er weer aangaan en ik deed, het, ik deed het gewoon. En ik dacht, waarschijnlijk heeft iemand anders de ank gevonden. En misschien brengt hij of zij hem wel naar het politiebureau, maar misschien ook niet. En misschien wil die mens die ank voor zichzelf houden... En misschien is het dan ook nog wel zo dat die ank voor die ander bestemd geweest was. En ik dacht verder, dan hoop ik maar dat hij of zij te zijner tijd de kennis daarover zal ontvangen. Daar, daar, daardoor, door deze gedachte in mezelf, werd ik helemaal rustig en kon ik accepteren dat de ank niet meer in mijn bezit was. De weken verliepen en het leven nam weer zijn gangetje en nam weer zijn gatje en alles ging zoals het ging. Maar op een dag besloot ik thuis in mijn eigen huis dat het weer eens tijd was om mijn lades te op te ruimen de lade van een kastje in mijn slaapkamer was er een geweldige puinhoop in geworden en ik dacht nou ik, ik kan niks meer terugvinden en moest dat maar eens een keer weer eens een keer netjes op een stapeltje leggen dus ik trok die hele lader uit en, en ik besloot maar eens een keer om alles wat, wat oud was er maar eens gewoon eruit te gooien weg daarmee, kan daar niks mee ik was al een ontzettende lange tijd niet meer in die lade geweest. En ben aan het opruimen. En ik kom achter in die la. En wat zat daar? Mijn ank met ketting en al. Met een dubbele knoop vastgebonden aan een schouderbandje van een BH. Ik kon het me gewoon niet voorstellen. Daar zat mijn ank aan een kettingje, alsof iemand hem daaraan vastgedaan had. Ik kan het nog steeds niet verklaren hoe het daar gekomen is. Maar ik verklaar het ook niet, ik doe het niet, ik, ik ben er niet mee begonnen en ik ben er niet mee opgehouden. Ik zal het ook niet doen ook, want moeten we zulke voorvallen nu verklaren? Ik heb dus nu nog steeds dezelfde ank, kettingjes inmiddels, na zoveel jaren alweer, versleten. En ik had een keer heel toevallig, <laughs> toevallig, wij noemen dat in onze taal zo, een toeval je toe. Maar ik had mijn hand geopend voor mijn hartchakra. Zo. Ik zat zo en ik voelde daar iets invallen. Ik denk, hé, wat valt daar nou? Ik kijk in mijn hand en wat ligt daar? Mijn ank was dus van mijn ketting afgevallen. De ketting was doorge, doorgesleten. Dus ik heb in de tussentijd ook een nieuwe ketting. En ja, dit is alweer, ook alweer een hele tijd geleden. En sindsdien zijn mijn ank en ik volkomen onafscheidelijk gebleven. Ja, en dat wou ik je ook graag meegeven: dit verhaal. Dan is er nog tijd, zie ik, om nog een verhaal te vertellen. Ook waar gebeurt. Allemaal waar gebeurt. En ja, dan is het een nog gekker dan het ander eigenlijk. En ik spreek dan eigenlijk over drie vreemde gebeurtenissen. Want ja, ik vind het dan wel leuk om het op te schrijven allemaal. Ik kan het ook aan... Ik kan het ook vergeten allemaal en denken van, nou, dat gelooft toch niemand. Nou, het maakt mij niet uit of iemand het wel of niet gelooft. Ik vind het gewoon leuk om het voor mezelf op te schrijven. En als mensen het willen lezen of willen luisteren, dan zijn ze vrij om dat te doen. En iedereen mag ermee doen wat hij zelf wil. Je mag het geloven, je mag het naast je neerleggen. Je mag het zeggen, nou, zo ken ik er nog wel een. Maakt me allemaal niet uit. Ik weet dat het werkelijk gebeurd is. En dan gaat het nu over drie vreemde gebeurtenissen. Bij mijn weten en met mijn volle verstand, en dan nog gedurende de laatste veertien jaar, hebben er drie gebeurtenissen plaatsgevonden. Drie verschillende, maar alle drie in vorm gelijk, met dezelfde uitkomst. Misschien is dit wel veel vaker voorgekomen, want dan ben ik het vergeten. Misschien heeft het niet zo'n indruk op me gemaakt, maar juist doordat ik het heb opgeschreven en misschien andere gebeurtenissen die ook plaats hebben gevonden gewoon vergeten ben, dus door het opschrijven uh, is het bij me gebleven. Want er is vast wel meer, want ik, ik heb dan wel eens meer dat ik iets, iets kan onthouden, maar ik wilde liever niet zo heel erg verschrikkelijk graag over praten, maar het wel voor mezelf opschrijven. Maar ik ga er dan, dan toch vrolijk nu weer mee verder. En dan schrijf ik hierboven vreemde, en dan bedoel ik voor mij zelf niet vreemd, maar normaal. Voor vele anderen wellicht vreemd. En dat is ook waarom ik het opschrijf. Graag doe ik dat voor de mensen die het plezierig vinden om dit te horen. De eerste gebeurtenis heb ik reeds gemeld, het was het kwijtraken van mijn ank. Daar heb ik natuurlijk al net over gelezen. En de tweede gebeurtenis is niet echt het vermelden was, waar het niet dat de uitkomst hetzelfde was. We bevonden ons in Amsterdam, waar we receptie hadden in een plaatselijke horecagelegenheid. Het was er super druk en ik wilde eventjes met tas kwijt en hing hem aan mijn stoel. Dom wellicht, maar ja, ik hield hem wel flink in de gaten. Enfin. Na verloop van tijd gaan we naar huis. Ik draag nog een kind in mijn armen, een sjaal en een jas en nog wat dingen. En we gaan nog even bij mensen langs en gelijk weer naar huis. Daar bemerk ik dat ik mijn tas niet meer bij me heb. Natuurlijk meteen gebeld, oh, vooral waar we waren geweest. De tas was weg en bleef weg. Nou, dacht ik, dacht ik misschien heb ik mijn tas al opgeruimd toen ik thuis kwam. Kan toch? Mijn tassen bewaar ik in een diepe lade en allemaal zitten ze in een keurige bijpassende zak, maar nergens de tast te bekennen. Ik haal nog eens even de hele la uit en leg alles er deze keer netjes in. De tas is weg en de tas blijft weg, en de lege tassenzak blijft eenzaam achter. Het was wel een kleine, keurige tas waar ik alleen een lippenstift en dat soort dingen in had. Gelukkig niet. Um, rijbewijs en paspoort en dat soort dingen. Ik hoef niet te zeggen dat ik het reuze vervelend vond. Maar ja, ik legde me er toch die dag bij neer. Ik kon immers niet anders. Ik ging nog eens overal zoeken, in de auto misschien, nog een keertje een rondje met de telefoon, nergens dus. Weer terug naar de auto en weer kijken onder de stoelen. Nou echt, ik heb overal gezocht. In het restaurant heb ik, heb ik meteen gebeld, nergens. En met het naar bed gaan ga ik alles nog maar eens een keer over nadenken. En overdenken, mediteren zou je kunnen zeggen. En ik bedenk me dat die tas gewoon weg is. Ik stap mijn bed uit en kijk nog een keer in de lade. Maar weg is weg. En ik wist nu zeker dat iemand anders die tas had. En ik begon na te denken. Mediteren zou je ook kunnen zeggen. Had ik het niet veel beter op dienen te passen? Ja toch? Ik had hem niet zo achterloos over de leuning van mijn stoel moeten hangen in een arrogante gedachte, dat ik, er wel, dat ik er wel zelf op zou kunnen passen, dat ik niet afgeleid zou worden. En dan hoopte ik maar van harte, dat er iemand anders, die mijn tas had, er plezier, er plezier van zou kunnen hebben. Misschien had hij of zij die tas mee naar huis genomen, en misschien ook wel per ongeluk. Er zaten geen adresgegevens in mijn tas. Het was trouwens zo'n nette tas, zoals ik al net zei, die je niet zo vaak gebruikt. Met als inhoud een lippenstift en dat soort dingen. Dus die ander kon ook niet weten van wie die tas was. En van deze positieve gedachten raakte ik toch in slaap. En ik bedacht dat ik toch eigenlijk wel heel veel tassen had... Dat ik net zo goed de andere tassen kon gebruiken. En ik liet alles volkomen los. Ik kon er immers niets mee. De volgende ochtend sta ik op. Ik kijk nog één keer in mijn lade. En wat ligt daar bovenop? Mijn verloren tas. Zonder zak overigens. We zeggen dan, ongelooflijk. En hoe kan dat nou? En meer van zulke dingen. Maar ik weet zeker dat het op een andere manier teruggekomen is. De derde gebeurtenis gaat over sieraden. Sieraden die je in je leven niet een tweede keer krijgt. Als we op reis gaan, gaat er altijd wel wat fraais mee om om te doen. Voor allerlei spannende dingen waarvoor we uitgenodigd worden. Ik meen er goed aan te doen om deze sieraden niet in een flinke koffer of bijpassende doos te doen, maar gewoon in een onopvallend zwart fluwelen zakje mee te nemen het lijkt mij onopvallende en door mijn reiservaringen wijs geworden lijkt het me ook een goede manier om er op deze manier mee om te gaan dus ja je voelt het al zak je weg met alle spullen Echt vreselijk hoor, niet zozeer voor mijzelf, als wel voor mijn echtgenoot, die mij deze sieraden in liefde heeft gegeven. Ik had ze zo graag mee willen nemen op de reis die we die volgende ochtend zouden maken. Maar het is niet anders. en het nadenken hierover, dat ik dacht, natuurlijk, alles is te koop. En je zou kunnen zeggen, dat het toch opnieuw gekocht kan worden, met verzekeringsgeld en zo. Maar weet je, de gevoelswaarde is er niet meer. En de speciale vorm van die sieraden ook niet meer. En natuurlijk kun je zeggen dat het maar allemaal materie is. Maar er zit wel gevoel aan. En je hebt de dingen maar tijdelijk. Het dient ook weer doorgegeven te worden... Aan een nieuwe generatie, aan een volgende generatie, die vervolgens ook weer mag besluiten om ermee te doen wat zij willen. Dus er zit wel degelijk een verantwoording naar de materie toe. Als het wegraakt. Heb je er niet goed voor gezorgd? Zo dacht ik bij mezelf. Maar in plaats dat ik mijzelf in zelfmedelijden en in schuldgevoelens ging wentelen, ging toch de andere gedachten, de positieve gedachten aan. En natuurlijk, ook hier weer, ging ik hevig zoeken. En werkelijk het hele huis overhoop halen. Alle kasten, tassen, jassen, laden zocht ik na. Ik zag voor me dat ik het in een hotel wat nachtkastje had laten liggen. Ik zag dat ik het ergens in een kluis had laten liggen. Ik zag dat ik het bij mijn dochter had laten liggen die net een inbraak had gehad en ik zag dat het gelijk meegenomen was. Maar ik wist ook absoluut zeker dat het in de zak van mijn blazer zat. En terwijl ik daar ook s'avonds in mijn bed over nadenk, spring ik mijn bed uit en zoek ik nog eens een keer in die zak van dat jasje. Maar ook daar zat het niet in. Enfin, ik kon zo gek niet bedenken of ik wist zeker dat het wel ergens, dat het wel ergens lag. En ja, alle tassen heb ik weer uit mijn lade gehaald. En om nu weer in alle tassen te kijken of ik het misschien, want je weet het niet hè, zomaar ergens in had gestopt. Nergens en nergens. En mijn hersens werden in beslag genomen door een koortsachtig zoeken. En, maar helaas, het was nergens, maar dan ook nergens te vinden. En ook hier weer moest ik het opgeven. Een volgende dag zouden we dus op reis gaan, en zonder dat zakje. En ik accepteerde het weer, zoals de, zoals de vorige keren. Niet daarover nadenken, doordat dat de weg was, maar het gaat vanzelf, het kondigt zich vanzelf aan. En ik dacht, dan is het dan maar zo. Dan, dan is het dan maar zo. En weer hoopte ik dat anderen dat zakje hadden gevonden en genoegen aan de inhoud zouden blijven. Wij mensen zijn immers één met elkaar. En wellicht was het eigenlijk voor een ander bestemd geweest. Misschien vond het universum dat ik wel genoeg had. Dus ja, ik legde mij er maar bij neer. En accepteerde. Ik kon niet anders. De volgende morgen sta ik al vroeg op moeten vroeg op Schiphol zijn en ik kijk nog één keer in een grote bak waar ik alles heb liggen in mijn badkamer. Een doos dus die ik al helemaal verschillende malen omgekieperd had en waar ik alles één voor één weer teruggelegd had. En je gelooft het niet, wat zie ik daar? Het zakje. Daar lag het gewoon bovenop. En ook hier weer allereerst dankbaarheid. Maar toch ook wel weer de verbazing en het liefdevolle weten dat het zo weer op mijn weg kwam. En het was goed zo. Ja, dan wil ik besluiten om te zeggen dat alles is mogelijk. Niets is onmogelijk in het universum. En niets is zoals het lijkt. En de werkelijkheid is niet de werkelijkheid de dingen zijn niet zoals mensen denken, zijn dat ze zijn. Nou, en ook weer heel hartelijk dank voor het luisteren. En graag weer tot de volgende keer. Tot ziens, dag.